Jullie eigen kleine uil. Dit koffertje gaat over familie. Hebben jullie ook zo'n lieve familie? Ik wel. Vooral weet uil. Hallo, wie is daar? Oh, het is baby Babbelpad. Die heeft een grote familie. Er zijn heel veel Babbelpadden. Het lijkt wel of hij haast heeft. Waar zou hij naartoe gaan? Hé, hey, wacht eens even. Baby Babbelpad, waar ga jij naartoe? O, oh, kleio. Ik ga naar een feest. Oma is jarig. Ze wordt 73 vandaag. Dat is oud, vind je niet? Oh ja, zeg dat wel. Heb je een cadeautje? Ik heb bloemen geplukt. En ik heb een verjaardagskaart gemaakt. En zelf mijn naam geschreven. Kijk maar. Voor oma Babbelpad. Gefeliciteerd. Liefst van Baby Babbelpad. Oh, wat goed, baby Babbelpad. Ze zal wel blij zijn. En de bloemen ruiken lekker. Hmm. En zing je langs als de leven. Ze zit een boek over oma's verjaardag in je koffertje oh, nee. Pak het maar, dan gaan we samen lezen mm, Ja Mijn oma en mijn opa zijn de oudsten in het huis Mijn oma is nu jarig en iedereen komt thuis Mijn opa en mijn oma's zijn allemaal erbij Ik kan ze haast niet tellen een hele lange rij. Mijn ooms en al mijn tantes komen voor de taart. Ze krijgen grote stukken, want er wordt niets bewaard. Mijn tante Sarah, ome Ko, ome Bob en tante Bob. Elkaar. Jeroen en Sam en Peter en baby Tim en Fred en al die kleine kruimels gaan veel en veel te laat naar bed. Mijn papa en mijn mama, mijn kleine zusje wit, het zijn er meer dan honderd, ze tellen kan ik niet. En komt op jouw verjaardag zo'n hele lange rij. Die rij is vast niet langer, van die lange rij van mij. Of wel soms. Heb jij ooms en tantes en opa's en oma's? Luister maar eens naar Baby Babbelpad, Die een liedje zingt over zijn familie. Mijn oma en mijn opa zijn de oudsten in het huis. Mijn oma is nu jarig. En iedereen komt thuis. Mijn opa's en mijn oma's zijn allemaal erbij. Ik kan ze haast niet tellen. Een hele lange rij. Volgens mij zijn het er al zes. Mijn ooms en al mijn tantes komen voor de taart. Ze krijgen grote stukken, want er wordt niets bewaard. Mijn tante Sarah, ome kool. ome Bob en tante Bo, oma. Al mijn kleine neetjes, ik zie ze ieder jaar. Het is weer een reuze party, wel twintig bij elkaar. Jeroen en Sam en Peter en baby Tim en Fred. En al die kleine kruimels gaan veel en veel te laat naar bed. Is toch wat? Mijn papa en mijn mama, mijn kleine zusje Riet. Het zijn er meer dan honderd, ze tellen kan ik niet. Er komt op jouw verjaardag zo'n hele lange rij. Die rijtjes vast niet langer dan die lange rij van mij. Of wel soms. Er zit een poster in je koffertje met oma op het pad en de hele familie erop. Kijk maar eens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 Wat een grote familie. 28 personen samen. Kun jij tot 28 tellen? Dat is veel. Ik kan tot 10 tellen. Luister maar. 1, 2, 3, 4, 5. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Ja, we zijn er! Oh, wat goed. Maar weet je, Kleine Hoe? Ik moet nu echt gaan. Het feest begint en mijn hele familie is er al. Dat zal een heel groot feest worden. Dag, Baby Babbelpad. Veel plezier en feliciteer je oma van mij.